Stichting Classic Concert Zandvoort presenteert... Dit is John Stein at the Beach. avond in gezelschap van... In de Randstad staan filies op de A1 Amsterdam naar Amersfoort... bij Muiden 2 kilometer. En richting Amsterdam 3 kilometer bij Muiden Slot. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrika-Driel... en knooppunt 11 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar zijn twee rijstoken dicht. Op de andere rijband staat voor deil 6 kilometer. Daar is de linker rijstok dicht. A9 richting Amstelveen tussen knooppunt raast en een als meer 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Knopen de Nieuwe Meer en Amstel 4 kilometer door een gestrande auto. A27 Breda richting Utrecht voor de brug Goriken 2 kilometer. Met de andere Rijmassa 3 kilometer bij Lexmond. A28 in de richting Utrecht tussen amersfoort vathorst en Amersfoort. 4 kilometer na een ongeluk. En er is één rijstok dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het midden van ZFM TV, radio en internet. Dit is ZFM Race Radio. Vandaag met Wil Simon. iemand Wil-Simon gezien? Nee, ik raak werkelijk alles kwijt zeg. Wat een avond eigenlijk. Druk, druk, druk, druk, druk. Hallo, met Wil-Simon. Ja, nou ben je daar nog steeds. Zijn we vragen ons af waar je bleef. We zijn enorm Hallo, we met Wil-Simon. Was... Waar je nou bleef, we zijn alvast begonnen met de uitstelling. Ik enorm hoor enorm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 Oh ma douce souffrance pourquoi sa charnette tu commences Je ne suis qu'un être sans importance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 Race Radio, Pit Report. Ja, en die Marvin Gaye horen we straks wel even weer. Want uh, je kan iemand niet zo lang aan de telefoon laten wachten. Oh natuurlijk. ja, nee, dat gaat niet. Dat, kan je niet dus dat maken, ben je lastig. We hebben aan de telefoon Willem van Denzen, onze Autosport-expert van ZFM, dames en heren, live op het circuit van Zandvoort. Wat een heerlijke herrie achter je, Willem ja dat komt helemaal, Ivanje, de wind de staat de al onderkant de op, dus ik denk dat jullie uh, het net niet meet. Ik, uh, in het dooropje de maar de, durf, de <persint�en> herrie uh, die nu wordt veroorzaakt, ja, ja, je moet het de herrie, de andere, moet het er helemaal vanuit. Ik snap het laatste. Dus ik ga de validatie uh, van de formulieren en dat me met name is dat uh, de Tia. Dat zijn auto's uh, tot 1985 en dat zijn uh, ongeveer voor, uh, uh, voor ons herkenbare auto's uh, zoals ze zijn uh, McLaren, hebben uh, hier de Alfa Romeo, Terrell, Benetton, ja noem maar op alle bekende Merken en teams uh, die er geweest uh, zijn in de jaren tot 1985 en uh, ja, die zijn nu weer uh, geweldig bezig. Mooi en... ook uh, al, die, al die auto's zien er nog uit. zoals toen de tijd is, livery Liberty qua sponsoring. Marlboro, Citadel, het mag allemaal uh, ja. op die auto's omdat ze uh, historisch zijn. Ja. en toen trokken ze zich man niks aan van geluiddempers en geluidsklachten, hè? Gingen gewoon. Ja, toen uh, kon er uh, geluid gemaakt worden wat uh, iedereen wilde, maar ja, dat is allemaal palen aan het aangesteld. Ja. Wie heeft uh, een aantal uh, geluidsdagen en uh, drie daarvan uh, ja, die worden dit uh, uh, ticket opgebruikt, uh, zullen we dan maar zeggen, en dat uh, tot plezier uh, van uh, verhillen. Uh, zijn er nog uh, bekende grote namen mee uit die tijd of zijn het uh, jongere coureurs die er mee rijden dit weekend? Nou, dit zijn vooral uh, met die uh, oude Formule 1 zijn dat, uh, ja, uh, die, uh, een beetje goed gestolde mensen die uh, vroeger niet konden Formule 1 rijden, die hebben zo'n auto aangeschaft ja, en dan willen ze ermee mee rijden ook en dan doen ze z'n evenementen. Maar grote okay. namen doen er zeker mee uh, tijdens ook andere races uh, dit weekend, dat uh, Zeker de naam uit de Nederlandse autosport, dat noem ik op uh, A.I. Muijtijs, Jan Lammers, hey, voor ja, en niet te vergeten onze huidige uh, Formule 1-koeder, Kido de, uh, van der kracht die uh, bij Zouwer uh, rijdt in de Formule 1. heeft we Zwaar alleen op vrijdag trainingen. Maar ook hij is hier aanwezig. Uh, dus ja, dat zijn toch wel uh, de namen uh, van de Nederlandse autosport. De tozen, die zijn allemaal aanwezig. Ja, het is prachtig, hè, dat geluid op de achtergrond. Hè? U zult het misschien niet allemaal even goed kunnen verstaan luisteraars, maar we eh, willen u dit toch niet onthouden. Ik vind dit lekker. Ja. <laughs> dit, dit, oh, ja. Dit, dit klinkt zo lekker in je horen. Gewoon die, die, die oude raceauto's. Hey, en uh, hoeveel races worden gereden? Willem, want ik neem aan dat ze nu met een training bezig zijn? Ja, ik zijn nu bezig met uh, racen. We houden Totaal een aantal races. Uh, uh, dat, zijn veel, uh, maar, uh, dat is heel veel. Ruim twintig uh, races uh, over het hele weekend uh, gaan we zien. Okay. Er zijn natuurlijk ook de races uh, voor toolwagens uit de tijd. Ook races uh, voor DRM, dat is Duitse Rennsportwijdstad. Ja? Dat is voorloper uh, van het huidige TTM. Ja, prachtig om te zien. En het is uh, ja, net wat ik al zei, van veel uh, ja, herkenbaarheid uh, die ze gezien hebben toen ze tiener of uh, twintiger waren en dat komt nu allemaal weer terug. En nou ja, ja het is ook net even meer genieten als uh, bijvoorbeeld de huidige uh, Formule 1. Ja. Hey, en, en ze rijden morgen races en zondag, hè? morgen en zondag, uh, uh, uh, uh, ja, de races uh, morgen worden en trainen we dag. Tot morgen is de eerste race al, ja, uh, toch geworden, dus dan maar op acht uur gelijk uh, de eerste race. Dat de laatste regen is alles volgens de planning bloot, ja Die stopt dan om uh, kwart voor zeven. En dan is het snel opmaken voor een hoop uh, van de deelnemers. Dat zijn niet die om die levens Want die kunnen niet over de gewone straat. Dat uh, ligt uh, wat schade dan even wel aan de Maar Een groot aantal van de deelnemers aan de historische kranten Die gaan dan uh, met hun auto de uh, korp om daar een parade te houden. Dus, yeah. Morgen, ja, laten we over de peren, hier het, hier Ja, dan het ik een prachtige dag natuurlijk. Ja, ik, vind, ik vind jammer dat ik er niet bij kan zijn. Vorig jaar was ik er wel bij, maar dit jaar kan moet ik werken. ik was er helaas niet bij. Maar het is natuurlijk een fantastisch gezicht, al die oude dingen die met, met, met dat geluid ook, wat ze maken door het dorp heen rijden. Dat is geweldig natuurlijk. Ja, het is zeker geweldig, natuurlijk En de mensen ook, die komen daar toch op af. Vorig jaar hebben we ik dacht, iets gezien. 50.000 en 70.000 op zijn. En als ik nu rondkijk en dat mensen vrijdagmiddag. dan zijn er al behoorlijk wat mensen. Dus dat beloopt wat voor de rest van het weekend ook. Nou, we gaan je dit weekend regelmatig horen. Uh, morgen in Zandvoort op zaterdag, natuurlijk. Uh, zondag gaan we je natuurlijk ook bellen. Hè, want we willen het weten, ondanks dat we zondag onze Veronica-dag hebben. Maar uh, we gaan je even goed bellen, want we willen op de hoogte blijven van alles, natuurlijk. Ja, dat is heel mooi. Nou ja, ik ben al weekend aanwezig op het Oké. Okay. Nee, probleem. Nou, we gaan je lekker bellen en uh, je gaat ons op de hoogte houden van alle ontwikkelingen bij de historische Grand Prix op circuitpark Zandvoort. Oké. Okay. Hé hey, Willem, hartstikke bedankt voor nu en uh, nou ja, uh, morgen bij uh, Zandvoort op zaterdag en uh, zondag bij onze Veronica dag. Okay. Wat mij betreft tot zondag dan, hè? Ja. Oké. Hoi hoi. Her face evenbeeld van de Beatles, maar dat is niet zo erg gelukt uh, in de tijd. Big ja, zo is dat. Zo is dat. En dit zijn de Mavericks. Dance the Night in Mavericks. Dance the night away. Ja, zo is dat. FM. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws. Met Angela de Koning. Circu -park Zandvoort is ko komend weekend. weekend. Je ja, gaat stotteren hoor. Nou, uh, nou opnieuw, opnieuw. Terugspoelen. Ja, opnieuw. Dankjewel. <laughs> Circuit Park Zandvoort is dit weekend het internationale middelpunt van historische autosport. De mooiste, snelste en meest tot de verbeelding sprekende raceklasse geven acte presence tijdens de derde editie van dit evenement. Het driedaagse evenement vindt niet alleen plaats op Circuit Park Zandvoort. Ook in het centrum worden weer vele activiteiten georganiseerd. Zo is er in het Zandvoortsmuseum een speciale museumavond. En dit ter gelegenheid van het 75 jaar jubileum van de Zandvoortse autosportwedstrijd. En dan is er vanaf 7 uur live muziek met diverse artiesten op het Gasthuisplein. En uh, u kunt meebieden tijdens de veiling van de Zandvoortse Kinderkunstlijn. En als u meer wil weten over deze peiling, dan kunt u kijken op www.kinderkunstlijn.nl Op donderdag 28 augustus is door wethouder Cohen... en de Katwijkse bouwmaatschappij de koop- en verkoopovereenkomst getekend... van de voormalige bibliotheeklocatie aan de Prinsessenweg... En dat is daar waar vroeger de Blauwe Tram Zandvoort binnenreed. En uh, over niet al te lange tijd zal daar worden begonnen met de bouw van 22 woningen. Voor deze locatie is een woningbouwplan gemaakt met de naam Prinsessenpark. En dit plan bestaat uit 22 woningen, die zijn gesitueerd in een groene, parkachtige setting rondom een Fraai Hof. Er is bewust gekozen voor woningen die passen in de traditie van uh, 100 jaar geleden. Dus hoe vroeger uh, de woningen in Zandvoort werden gebouwd. En dat betekent dat het grote staalvolle woningen zijn met veranda's en een Zandvoortse uitstraling. Veel Nederlanders denken dat ze kleinere zaken een plezier doen met cash. Maar dat is inmiddels een achterhaald idee.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 En daarnaast maken klanten die pinnen op de dag van de Tour kans op aantrekkelijke prijzen. En dat is onder andere een nationale horeca cadeaukaart. Of kaartjes voor een UEFA voetbalwedstrijd van dit najaar. Als kleine knul was het misschien wel een van je favoriete spelletjes. Agentje spelen... En sommige mensen lijken dat in de jaren die daarop volgen... niet helemaal te kunnen loslaten. En dan gaat het niet om boven te vangen... of stoere achtervolgingen te houden met een heleboel explosies. Nee, in Haarlem zijn een aantal net politieagenten actief... die bekeuringen uitdelen en... Deze nepagenten bevestigen zoals het hoort, de bon achter de ruitenwisser... en hopen zo dat de automobilist de bon overmaakt op het daarop vermelde rekeningnummer. Voor ons nog zijn ze vooral actief rond de Nederlandluin... maar de kans is natuurlijk dat ze hun werkgebied gaan uitbreiden. Ook deze kant op. Dus een beetje, een beetje alert zijn... Het is niet bekend waarvoor de bon dan precies is uitgedeeld... maar er wordt wel gevraagd om een bedrag van 365 euro. Nou, je kunt toch gelijk zien dat het vervalsing is... want dat gebeurt op een echte bon namelijk niet. Er staat geen gierenummer op. Nee, daar staat op uh, dat je een acceptgierenkaart kunt verwachten van het CJIB. Precies. Dus als u zo'n bonnetje aantreft uh, toevallig ergens... Met een gironummer erop en een bedrag. Gooi maar gelijk weg, want het is niks. Ja. En overigens, de bonnetjes die de politie gebruikt zijn geel. Ja, en uh, de nepbonnetjes zijn wit. Dus dat is ook nog even een verschil. Ja, dat was het. We gaan naar het weekend weer. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag schijnt de zon uh, regelmatig en afgezien van een enkel buitje blijft het droog. De wind is zuidwestelijk en vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar maximaal 21 graden. En vanavond en komende nacht is het overwegend bewolkt en er kunnen een paar buien vallen. Uh, de wind is zuidwestelijk matig tot vrij krachtig en de temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen passeert een koufront en vallen er regelmatig enkele buien... maar tussendoor is zeker ook ruimte voor de zon. De wind uit het westen tot het zuidwesten is matig tot krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of 19. En in de nacht naar zondag is het wisselend bewolkt en uh, hier en daar kan nog een enkele bui vallen. En dan liever daar dan hier natuurlijk. De wind uit het westen is afgenomen naar matig en de temperatuur daalt opnieuw naar 13 graden. Vanaf zondag gaan we profiteren van een hoger drukgebied. De zon schijnt regelmatig en het blijft overal droog. En uh, door de noordwestenwind blijft de temperatuur eerst nog steken bij, bij maximaal 18 graden. Na het weekend wordt het warmer en draait de wind meer naar het zuiden. Heerlijk, lekker zomeren. Ik zou zeggen tot zover het weer en het nieuws. Dat was het voor. en, Let op, op de en Hier komt... 40 jaar geleden werden de zeezenders het zwijgen opgelegd. Zondag 31 augustus blikken we daarop terug bij Tussen 12 en 5 uur herleven oude tijden. Muziek van toen met de actualiteit van nu. Go, go! We right now going to introduce a former member of the Men, a founder of the Men, my friend from school. Stephen Fields. Welcome back, Stephen. Not too long, it's been about uh, 25 years. I A lady she asked me if it was true, they're gonna put the vag on the big bamboo. I told this lady, you can't be sure, but you can get 15% more. <laughs> A local life, heavy. The merry men and <laughs> the big big bamboo. Praat je dat bij sommige omroepen in de tijd dat het een hit was, uh, verboden was? Niet gedraaid werd? Nee. Weet je waarom? Nou, Big Big Bamboo hè? Dat is, uh, daarmee wordt bedoeld een groot mannelijk geslachtsdeel. Dus als je dat even weet, ja, daarom. Vrouwen vinden alles mooi, maar ze willen de Big Big Bamboe, want dat brengt geld op. Zo is het, denken ze dan. Niet waar? Zo is dat. Maar het was wel een gigantische hit in de tijd, die Big Big, uh, weet ik die Big Big Bamboe. Hele grote hit was het. En dit is uh, een belle histoire, maar nu de echte versie.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 En dat is Michel Fuga en dat we dat heet uh, uh, Une Belle Histoire. En dit zijn Marvin, Welsh en Ferrer. Faithful. Zo mooi dit.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 But Marvin, Welsh en Ferrer. Twee X shadows aangevuld met meneer Ferrer... van Australia. En die hadden dat prachtige trio. De agenda! Ja, Joop, Vanessa is er niet. Uh, die konden we niet bereiken. Dus leest Ansela u even de agenda voor. Nou, dat is ook leuk. Ga je gaan. Echt wel, ja. Nou, zoals uh, gezegd al... Uh, dit weekend is het Historic Grand Prix Weekend. En... Uh, Vanavond zijn er diverse activiteiten op het Gasthuisplein, waaronder een avondtentoonstelling in het Zandvoorts Museum en live muziek bij het Wapen van Zandvoort. Dan morgen, ook uh, in verband met het Historic Weekend, een parade van oude raceauto's door het centrum en dat begint om half acht. En aansluitend is er een muziekfestival op het Raadhuisplein. En de aanvang daarvan is 9 uur. En dan zondag de hoofdraces van de oude raceauto's op het circuitpark Zandvoort. En volgens mij is dat een gigantisch mooi gezicht. Al die oude bolides. Dat Dus een aanrader. Hoeft u zeggen, U hoeft zich niet te vervelen dit weekend in ieder geval. Dan ook uh, dit weekend, uh, morgen is dat, het museumpodium uh, heeft een lezing. En die is getiteld, het brein trekt zijn eigen plan. En dat is in het Zandvoortsmuseum en begint om drie uur. Dan zondag, de Juttes kofferbakmarkt en dat is aan het gasthuisplein, of op het gasthuisplein moet ik zeggen... En dat is van 10 tot 4. En tot en met morgen kunt u nog een zomerexpositie gaan bezoeken in de Agatha Kerk. En uh, dat is morgen van 2 tot 5. En tot zover het. de agenda. Ja. De We hebben een grap gemaakt. en kwamen eigenlijk uit Giethoorn, even nou. Pointer Sisters, ja. We kwamen uit Giethoorn. Familie Punter. zusjes dus. En uh, dat heet uh, I'm so excited. Ja, nou, wat wil je met zo'n weekend voor de deur? Hè? We hebben al die prachtige activiteiten. Grand Prix, circuit, uh, avond in het Zandvoort Museum. En natuurlijk niet te vergeten aanstaande zondag onze Veronica Dag. Hè? Ja, dat mag je ook niet vergeten hoor. En alle kleuren zijn aanwezig. Alle farmen. She uh, moves. Ah, she moves. Ze beweegt. Dat is maar goed ook. Dat ze nog beweegt. Ja, dat zal... Uh, Herhaaldelijk zeggen. We hebben de Veronica Nou, ik hoor niet anders. Ja, weet je dat? Ja. Aanstaande zondag dus tussen 12 en 5. Hè. En dan uh, gaan we de zin die uitzending... Uh, gecombineerd met Sanford op zondag... Uh, vijf uur lang uh, stilstaan bij het fantastische, nou ja fantastische, bij het feit dat veertig uh, jaar geleden de zeezenders de nek werden omgedraaid door de Nederlandse regering. Dat was op 31 augustus 1974 en we gaan daar uitgebreid bij stilstaan. Historische fragmenten, muziek, uh, alarm schrijven, een top 40 gaan we uitzenden. Nou ja, kortom... Zondag is het leuk om te luisteren naar CFM. En als u het gezellig vindt, komt u gewoon gezellig bij ons langs op de tolweg Tina. U bent van harte welkom in onze studio van 12 tot 5. En dan kunt u zien hoe live radio gemaakt wordt. En dat is ook leuk natuurlijk. Dus, als je niks te doen hebt zondag, kom gezellig naar onze studio. Jawel. En wat CFM ja. lunch betreft, dat zit erop voor vandaag. Ja, dan ja. hebben we het weer gehad. Volgende week hebben we trouwens weer een feestje. Oh. Ja, want dan bestaan we twee jaar met dit programma. Aha. Dus uh, volgende week gaan we nog. We weten nog niet welke dag, maar dat hoort u wel. In ieder geval voor nu, uh, fijn weekend. En uh, wij zien u in ieder geval zondag. Dag! Goed weekend!